Economen kijken uiteindelijk alleen maar naar de uitkomsten van acties. Utilitarisme. Is ja. het nuttig wat er uitkomt? Terwijl je ook kan kijken naar de intentie van een actie. Of wat je zou willen bereiken. Nou, dat vinden economen heel erg. Vanuit een bepaalde waarde. Vanuit een bepaalde waarde die iedereen heeft. Ja. En economen schuiven die waarde weg door te zeggen van ja, maar het enige wat relevant is, is de uitkomst. Welkom bij de podcast met andere ogen van het Center of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. Deze podcast is onderdeel van een minor waarin studenten onderzoek doen naar een nieuwe economie. Mijn naam is Grootlieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. Ik ben Sim Jans, mede-eigenaar van Wildgroei, een projectbureau in Nijmegen en als ontwerper betrokken bij deze minor. We nodigen elke keer een gast uit die zich niets aantrekt van de gevestigde orde en zegt... Dit is wat nodig om een eerlijke economie te realiseren. En in deze aflevering is dat Hans Stegeman. Hans Stegeman is macro-econoom en hoofdstrategie bij Triadles Investment Management. We spreken Hans in het bijzijn van de studenten die de minor volgen. En dit keer zit ook Short Bos aan tafel. Hij is docent in de minor Take Back the Economy. Nou, welkom Hans Stegeman. Wat uh, is de vraag die jij stelt bij economische groei? Nou, een vraag die ik me al heel lang eigenlijk stel... en tot mijn spijt nooit een goed antwoord op heb gekregen. Is aan de ene kant... waarom is het überhaupt belangrijk? En dan aan de tweede vraag... die daar vlak achter ligt van... Uh, waarom denken we dat we dat nodig hebben? En dat zijn, uh, zijn... best lastige vragen eigenlijk. Want de meeste mensen nemen... als je het nieuws leest, leest of, uh, of kijkt... Ja. nemen het vanzelfsprekend aan... dat als de economie, als de economie groeit... dat is goed... Moet je maar eens opletten op hoe dat gevreemd wordt van als, als de economie groeit. Dan zijn we blij. En eigenlijk niemand stelt te vragen ja, waarom dan. En zeker in, in de huidige Nederlandse context um, is het antwoord geven ook best wel lastig. Want het verhaal was altijd economische groei zorgt voor banen en zorgt voor inkomen... En dat begint misschien op de top met mensen die het meest rijk zijn. En dan druppelt dat langzaam dan, uh, naar beneden. En dan is iedereen blij en dan zijn we gelukkig. Dat heeft ook een naam, hè? de trickle-down. De The trickle-down uh, theory, die eigenlijk nog bewezen is. Um, maar in Nederland op dit moment um, hebben we eigenlijk te weinig mensen. Dus waarom zouden we extra banen willen? Um, is het de bewijsvoering dat als je economisch groeit, dat iedereen daarvan profiteert... helemaal niet meer altijd vanzelfsprekend. Want er zijn een heleboel mensen die daar helemaal niet van profiteren. En is de vraag of de schadelijke effecten van economische groei... zoals milieuvervuiling, stikstof in Nederland... Uh, allerlei problemen, ecologische problemen... niet veel groter zijn dan het feit dat het leuk is dat de economie groeit. Ja. Maar dat hoor je dan niet <laughs> als je dat nieuwsbericht... Voor je, voor je kiezen krijgt. Kunnen we nog heel even kijken naar wat economische groei precies ja. is? Ja. Uh, want het gaat natuurlijk over het woord groei en over het woord economie. En we hebben daar kort een voorgesprekje ook al over gehad. Ja. Uh, het werd bijna filosofisch, dus het is ook wel interessant om daar nog even op in te zoomen. Wat is dat precies? Ja, dat is misschien even, even de, de simpele definitie van economische groei. Zoals het in dat boekhoudstelsel, de Nationale rekeningen staat, is eigenlijk de economische activiteit gemeten door marktactiviteiten... en soms ook niet marktactiviteiten. Uh, en dan voor de overheid geldt als benadering. Dus de economische activiteiten die je kan meten en die gemonetariseerd zijn. He, dus dus uh, het inkomen, uh, maar ook alle transacties op markten die je kan meten. Ja. Dat is economische. Dat is econo en, en dan de stijging daarvan, van dat bruto binnenlands product wat je dan meet... de stijging daarvan is economische groei. Uh, en dat, daar is iedereen het over eens, alle statistische bureaus is het over eens, dan mis je dus een heleboel mee. Um, je mist daarin mee. Um alles wat je niet kan meten op die markt, dus alle vrijwilligerswerk. Je mist er alle milieuvervuiling in, uh, alle sociale aspecten. Uh, je mist daar een deel van innovatie in. Je mist daar van alles in waardoor het niet goed is. En sterker nog, ook wat je meet, kan je moeilijk zien als vooruitgang soms. Want als er een aardbeving hebt, dan meet je niet wat er allemaal instort. Maar je meet wel de economische activiteit die het kost om het weer op te bouwen. Ja, maar wat mensen dan verwarren, is dat je zegt ja, maar economisch groei is niet goed, dat je ook tegen vooruitgang zou zijn. Wat natuurlijk heel wat anders is. En dat is dat, meer dat filosofische deel. Ik denk dat een samenleving heeft groei nodig, heeft een, een persoon heeft groei nodig, of perspectief nodig, ontwikkeling, vooruitgang nodig. Ja. Hè? De, maar dat wil niet zeggen dat onze persoonlijke vooruitgang gebaat is bij altijd maar meer spullen kopen bij de H&M. Dat snapt iedereen. Terwijl je dat in economische termen zou je dat wel zo uitleggen. Jouw persoonlijke groei is dat jij steeds meer spullen kan kopen. Mm -hmm. Ja, nou, dan zullen wij zelf zeggen: ja, een deel van mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn persoonlijke welvaart is inderdaad dat ik genoeg geld heb om dingen te kopen. Maar er is meer. Er is ook dat ik mezelf wil ontwikkelen als persoon. Dat ik vrienden wil hebben. Dat ik een leuk leven wil hebben. En dat is allemaal geen economische groei. Maar dat is wel wat voor jezelf van belang is. Voor je eigen ontwikkeling en voor je eigen geluk. Ja, dus je maakt het concept groei eigenlijk breder dan dat we het in de economie gebruiken. En het, en het woord economie zelf, um, als groei uh, een bredere betekenis heeft, kunnen we dan ook nog even economie een bredere betekenis geven wellicht? Ja, dat, dat, is, dat is weer dat theoretische uh, verhaal wat ik, wat ik net ook zei. Kijk, het is in de, wat ik dan noemde, de mainstream of de neoclassieke economie... is het heel smal gedefinieerd als het gaat over markten en markttransacties. Terwijl ik denk, en ook als je kijkt naar de klassieke economen... dan gaat het over, um, over de samenleving. Over hoe je de samenleving zo optimaal kan inrichten... dat iedereen zo gelukkig mogelijk is. En dat is per definitie al een heel breed begrip. Als je ook kijkt naar Adam Smith en naar, naar andere klassieke economen... dat was politieke economie... Die ging heel erg over de, de volle breedte. En dat is ook wel hoe ik zelf economie zie. En ook zelfs de rol van de, van de bank. Um, dat je niet kan zeggen van het gaat over de cijfers. Het gaat over efficiënte markten. Nee, het gaat over een normatief standpunt. Over hoe jij denkt dat de samenleving het beste kan worden ingericht. En ook nog eens jouw eigen handelen daarin. Yeah. En dat is heel ingewikkeld en zo. Maar dat is wel uiteindelijk waar het op neerkomt en, en economen blijven daar graag van weg. Want uh, weet je moet je allemaal waardeoordelen. Waarbij mijn, mijn respons altijd is... Uh, ook dat niet expliciet doen, een waardeoordeel uh, geven... is nog steeds een waardeoordeel geven. Want jij verklaart daarmee... dat alles wat bijvoorbeeld niet meegenomen wordt met economisch groei... om dat voorbeeld maar te houden... dat dat dus niet relevant is. Ja. Uh, beroemde economen die zeggen altijd... Uh, milieueffecten die niet worden meegenomen zijn externaliteiten. Nou, dat woord zegt al genoeg. ...zeggen dan van uh, CO2-emissies is extern aan wat wij beschouwen als belangrijk. En dat is een waardeoordeel. En dan zeg je van ja, maar dat kunnen we prijzen en kunnen we allemaal doen. Maar ja, hè, het is allemaal wel externaliteit. En dat, dat soort dingen zijn dus al waardeoordelen. Ja. Of nou een ander voorbeeld. Als je, als, jij toe gaat, als je zegt op de markt is het zo dat vrouwen minder krijgen betaald dan mannen. Dan kan je dat als econoom constateren en zeggen van ja, maar dat is dat, hoe, de, hoe de markt werkt. Blijkbaar... Zit dat ergens in die markt? Ja. Is dat ontstaan? Is dat ontstaan. En dan zeg je, ja, maar daar heb ik geen waarde. Maar dat, ja, daar kom je dus bij mij niet weg. Dan zeg je van, ja, maar dan moet je uiteindelijk wel een oordeel vormen... van wat vinden we daar nou van en, en hoe komt het? Dan hoef je voor mij nog niet eens dat zelf op te lossen... maar je moet wel een handreiking geven van... ja, maar dat zou je dus anders kunnen inrichten. En is dat wel... Hè, dus is de uitkomst, dat ligt erachter, en dat wordt het heel filosofisch, dat is...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 Wat een, wat een moreel standpunt is. Ik ben wel benieuwd, Hansie. Uh, je schetst een, een heel mooi uh, verhaal over inderdaad de definitie van economische groei. En wat ja, je pleit volgens mij eigenlijk voor een wat bredere uh, kijk op hoe wa naar waarde gekeken zou moeten worden. Um, um, uit, vanuit welk perspectief uh, doe je dat? Want ik, is dat vanuit de econoom of vanuit een politicus, hoe daarnaar gekeken moet worden. Ja. Of is het misschien ook iets wat ja, zou gelden voor huishoudens, voor consumenten, voor bedrijven? Nou, wat, wat ik probeer te... Uiteindelijk geldt het volgens mij voor elke actor, zeg maar, in een in samenleving. Um, en als ik, als ik moet kijken wat, wat ik probeer te doen, ook in mijn werk... Ik probeer dingen alleen maar te begrijpen. Hè, en, en, en probeer te achterhalen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Of waarom ze niet gaan zoals ik denk dat ze moeten gaan. En daar, daarin neem ik eigenlijk een rol van... Ik probeer te observeren en te begrijpen wat eronder ligt. Waarom dingen gaan zoals ze gaan. Als je het hebt over dingen veranderen, want daar, daar doe jij volgens mij ook op... Um, dan, dan is de eerste fase, en daar zitten we nu pas in, het beseffen dat we in een bepaald paradigma zitten. Dus dat wij iets normaal vinden, wat we, zoals we allemaal zijn opgevoed. We kijken het nieuws: economische groei vinden we goed, we weten niet waarom, maar vinden het goed, weten niet eens wat het voorstelt, vinden het goed. Ja. Dat is een paradigma. En dan zie je eerst, zie je, uh, en daar zitten we nu in een verdediging van het paradigma, dat mensen zeggen van ja, ja maar het, het is toch gewoon goed, dat weet jij toch ook wel, want we creëren banen en, dit en, zo, en, en we kunnen niet anders en zo zijn de regels. In een volgende fase, en daar zitten we ook voor een deel in, zijn er mensen die dingen anders willen doen. Zijn er ondernemers die willen proberen anders te ondernemen. Zijn er mensen, huishoudens, die dingen proberen anders te doen. Dat zien we ook overheden, Nieuw-Zeeland, Finland, Schotland, die willen proberen een andere overheid te zijn. En dat is een verschuiving, een langzame verschuiving van een paradigma. En een paradigma kan alleen maar verschuiven niet door te zeggen... we hebben een alternatief voor economische groei en dat is brede welvaart... en zeggen dit is het. Nee, dat hebben we er al tientallen van. Ja. De verschuiving komt juist door dat iedereen zijn rol neemt... en daarin langzaam verschuift het paradigma. Dan vinden we op een gegeven moment zien we dat nieuws... en dan gaat die nieuws lezen en ga ik er andere dingen zeggen. Met, het is eigenlijk Zwarte Piet, hè? Van, van acht jaar geleden, moet ik ook zelf zeggen... Ik, ik had geen flauw idee dat mensen opeens begonnen over Zwarte Piet. Want ik denk, ja, Zwarte Piet, die is er gewoon altijd. Dat is een paradigma. We zijn niet anders gewend dan dat Zwarte Piet er was in Nederland. Steeds meer mensen gaan daar vragen bij stellen. En steeds meer mensen gaan, gaan zich afvragen. Is dat eigenlijk wel normaal? Is dat niet discriminatie? Is dat, nou, en zo langzaam maar zeker zie je de roetveegpieten. Dus eigenlijk wil je een soort roetveegpieten van de economische groei zien op een gegeven moment. Ja, ja. ja. Ja, zeker. Helder. Um, wat ik nog wel interessant vind, hè, we hebben het over uh, economische groei. We maken eigenlijk beide begrippen breder. Um, wat is jouw conclusie of we economische groei kunnen hebben binnen ons systeem of niet? Heb jij daar een idee over? Nou, dat is een, uh, dat is een lastige. Uh, en dat, dat zit heel erg aan... En dat vind ik heel erg economie. Kijk, economie is, is de wetenschap van de schaarste. Hoe kan je met schaarste zo goed mogelijk omgaan? En wat ik net schetste van economische groei, komt eigenlijk voort uit de schaarste van spullen, huizen, eten wat we nodig hadden. Ja. Maar we hebben natuurlijk nu een ander soort schaarste. We hebben schaarste aan, uh, laten we zeggen, milieuruimte. We hebben, we, we hebben schaarste aan schone lucht. We hebben schaarste aan biodiversiteit. Dus is het logisch dat je als economen daarover gaat nadenken. Hoe kan je die schaarste ervoor zorgen dat je weer binnen de grenzen van de aarde komt. Hè? Binnen die planetary boundaries. En als je daar alles over gaat lezen. En je leest ook alle scenario's over biodiversiteit en, en klimaat die daarvan uh, gemaakt zijn. Dan is het maar de vraag of je met name biodiversiteit, of je ervan kan zorgen dat de economie kan blijven groeien... en tegelijkertijd het biodiversi hè, de biodiversiteit in ieder geval niet meer schade toebrengt... en het liefst herstelt. En dan vind ik nog het meest opvallende... als je kijkt naar discussie in Glasgow over klimaat, IPCC-rapporten... Ja. dat niemand daar durft te praten over economische activiteit. Hè, we gaan wel uh, CO2-reductie doen... en we gaan Precies, hebben een mooie technologie... Ja. en uh, en in die scenario's ligt nog steeds economische groei... terwijl heel makkelijk, je kan heel makkelijk minder CO2-uitstoten. hebben we vorig jaar gezien. Minder economische activiteit. Dan daalt het opeens 7%. Maar ja, daar willen we niet over hebben. Mm -hmm. Want dat is, dat is natuurlijk heel lastig. En dus is die hoop... en er zit er nog steeds een heleboel wensdenken in, eh, in al, die, uh, al die scenario's... dat we een miraculeuze oplossing vinden. Ik ben er ook voor hoor, om miraculeuze oplossingen te vinden... Uh, om ons economisch systeem te laten groeien... en dan ook nog eens een keer dat houden op een leefbare aarde. En daar, dat, dus ik twijfel daaraan of dat mogelijk is. Ik zie er in ieder geval geen bewijs voor. Ja, okay, ik, ja. ik, ben, ik ben toch wel gefascineerd dat je zegt... Van, Glasgow is daar, ja, is helemaal niet over economische groei gegaan... of in elk geval het stoppen daarmee of het reduceren van Activiteiten. Daarvan, ja. activiteiten. Uh, hoe, hoe, hoe, komt dat? hoe komt dat, denk je? Wat, wat is daar de achterliggende reden van? Nou, dat, ten eerste dat, dat, dat paradigma, maar ook politici. Stel je nou eens voor dat Rutte thuis kwam met de boodschap... Oké, okay, in, in, in Glasgow riep hij nog wel iets over change, change, change en zo. Maar uh, dat hij terug zou komen in Nederland en zou zeggen... Jongens, we hebben een nieuw kabinet, het staat voor kerst op het uh, bordes... en ons streven is 10% minder economische groei... Uh, een koopraagdaling, 10% degrowth bedoel groet uh, ja, je? Geen, minder, niet minder, minder groei, nee, niet minder groei. maar Verkleinen. 10% Daling van ja. onze economische activiteit. Ja, precies. Um, en dat betekent dus meteen het sluiten van alle, uh, de, van de 12 grootste industrieën, van Tata Steel tot uh, Shell. Um, en um, ja. ja, dat gaan we doen. En dat is natuurlijk. Het probleem van politici, waarom ze hier niet over kunnen... Want het is op korte termijn politieke zelfmoord. Dat dit soort ontwikkelingen vanzelf gaan. Want dat zien we nu, dat Shell gaat weg. Uh, Ax of, uh, um, Tata Steel uh, ligt onder zware druk. En dat is precies wat ik bedoel met die transities. Dus die verschuivingen zie je wel. Maar politici durven daar niet op voor, in voorop te lopen. Want de gevestigde belangen zijn natuurlijk enorm groot. Maar en het, het is ja. wel het enige onderwerp waar het eigenlijk over zou moeten gaan, zeg je. Nou ja, het is in ieder geval een heel belangrijk. In Nederland geldt het hetzelfde wat nog op ons bord ligt, stikstof. Dat is hetzelfde krimpscenario wat er de enige optie is. En dat heeft ook alweer twee jaar, tweeënhalf jaar gekost... voordat we waarschijnlijk binnenkort zover zijn dat dat wel gaat gebeuren. Ja. Ja. Maar kan ik dan concluderen uit jouw verhaal... ik probeer hem toch een beetje uh, sterk aan te zetten... dat we een ontgroei, ontgroeiing van de economie nodig hebben? Uh, ik, ik, ik, twijf, ik twijfel daar altijd over hoe hard je dat moet roepen. Laat ik daar heel eerlijk over zijn. Kijk, um, we, we hebben dus dit scenario van technologie als het gaat over CO2. We hebben een ander scenario over hoe we om zouden kunnen gaan met grondstoffen... dat je door zou kunnen blijven groeien. Dat is de circulaire economie. Hè? Dan, dan, dan kan je alles blijven gebruiken in je systeem, is het theoretisch idee... Wat Nooit kan, ook theoretisch niet. Maar wat leuk is, <laughs> waardoor ja. je de, de, hè, minder schade zou kunnen toepassen en, uh, en dan zou kunnen blijven doorgroeien. Maar ik denk dat als we heel eerlijk zijn, uh, dat dat voor een groot deel, ja dan ga ik toch zeggen, luchtkastelen zijn. En dat we serieus in ieder geval moeten nadenken over wat het betekent als je gaat ontgroeien. Want dat helpt als je daar serieus over nadenkt. Hè? Want mensen denken dan dat wordt een crisis en dat wordt een recessie. Maar dat hoeft helemaal niet als je daar gewoon goed over nadenkt. Wat bedoel je met luchtkastelen? Het spreken over ontgroeiing? Of... Nee, het, het spreken over, over een economie die geen schade toebrengt aan ecosystemen. En die dan kan doorgroeien. En Dat, dat, dat, dat zijn, denk ik voor een lucht deel luchtkastelen. Mm -hmm. waar, waarbij ik nog altijd zeg, denk ik... want je weet natuurlijk nooit wat technologie kan doen... Ja. maar ook daar zit een grens aan wat er mogelijk is. Ja, en plus moeten we erop wachten. Ja. Ja, en, en dus er, er moet gesproken worden over degrowth... over ontgroeien van de economie. Waar, waar moet dat plaatsvinden? Nou, ook dat is weer een, een genuanceerd antwoord. Graag. We weten dat hoe ongelijker een samenleving... hoe meer eigenlijk overbodige spullen worden gebruikt... Hoe, overbodige, hoe meer overbodige consumptie er is. Dus hoe ongelijker een samenleving... Hoe, uh, met iconisch voorbeeld natuurlijk... Elon Musk en zijn vrienden die in een raket de ruimte inschieten. Wat een voorbeeld is van voorkomen overbodige consumptie. Mm -hmm. Dus wat zou helpen... en dan heb ik het niet over landen... maar dan heb ik het over de hele wereld... is een gelijkmatige verdeling van inkomen. Want dat zorgt automatisch voor dat je minder nodig hebt in zijn totaliteit. Uh, en kun je dat, dat, men... kun je dat uitleggen? Hoe dat werkt? Nou, en dan komen we ook al bij onszelf. Kijk, wij, wij zitten hier met z'n allen... ook in Nederland bij de rijkste 10% van de wereld. De rijkste 10% van de wereld... hebben veruit de grootste... ecologische voetafdruk mm -hmm. in de wereld. Als wij minder zouden consumeren... en dan vooral minder vliegen... en minder dat soort dingen... De, de meest vervuilende dingen minder zouden doen... dan geven wij ruimte aan de allerarmste in deze wereld om wel te kunnen groeien. Zeg je daarmee ook dat wij als consument een verantwoordelijkheid hebben, of Zeker. zeg je daarmee het systeem moet veranderen zodat wij minder gaan consumeren, minder dat, gaan verdienen? Dat, dat is wel een goede. Dat zijn altijd twee. Daar uh, gaat het vaak over. Daar gaat TV. het vaak over. Ja. Moeten we, hè, Mag je iemand die uh, die met een vlieg vakantie gaat, mag die wel iets zeggen over het milieu of zo? Hè? Dus dat is ja. een beetje de, de platgeslagen. Ja. Uh, je hebt, alle, je hebt allebei nodig. Als je in een systeem zit, ontkom je er niet als persoon... Er ontkomen de meeste mensen, laat ik het algemeen houden... er niet aan om tot een zekere mate mee te doen aan het systeem. Omdat je, je vrienden en familie zitten erin. En uh, ja, er zijn, de hele sterke onder ons kunnen heel sober en heel duurzaam leven. Yeah. Um, maar je hebt daar wel een plicht in als persoon om te proberen... Zover als je daarin gelooft en als je daarover roept... om daar wel zover je steentje aan bij te dragen. Mm -hmm. Want ik geloof wel dat al die individuen... die helpen ook om het voorbeeld te geven... en te laten zien dat het anders kan. Maar zij veranderen niet het systeem. Het systeem, ze geven het voorbeeld in het systeem. Ze inspireren mensen, ze brengen mensen op, op ideeën... waardoor ze hopen, hopelijk uiteindelijk anders stemmen. En dat stemgedrag en de politiek leiden tot systeemverandering. Ja, dus ze dragen wel bij aan, aan, aan het ja, systeem. Ja, in het om... klein... Maar, dat, maar dus niet alleen je eigen voetafdruk... maar vooral in je netwerk. Ja, exact. En dat ja. zijn twee ja, verschillende ja, ja. dingen... En, en, en het lukt niet. Ieder, het lukt mij ook niet om uh, alles perfect te doen. Zeker niet. Mm -hmm. dat, dat, ja. Nee, ja, nee, mij ook niet. Nee, maar het <laughs> ook niet, denk ik. Nee, maar en nee. maar dat. Maar dan nog durf ik wel dingen te. Vind ik het prima om wel dingen te mogen zeggen over hoe dingen zouden moeten. Ja, eens. En dat hè, ik dus vind. Ik vind mezelf. Maar ja, wie ben ik? Ik vind mezelf niet ongeloofwaardiger daarin. Ja, <laughs> maar... ja het is het is interessant want wat er gebeurt als jij dus wel vliegt bijvoorbeeld, uh, maar wel spreekt over duurzaamheid of over circulaire economie of over ontgroeiing, uh, degrowth, dan krijg je heel snel kritiek omdat jij bepaalde dingen ja. uh, wel doet of niet ja. doet. En dat is dan de werking van het systeem die jou eigenlijk het moeilijk maakt om iets te doen dat bijdraagt aan de verandering. Ja. En dat is wel een gevecht wat, je, wat, wat ik bijvoorbeeld ook moet leveren. Ik ben ook niet compleet duurzaam, maar ik ben er in mijn werk veel mee bezig. Maar je Wordt continu erop gewezen, ja. Maar je, je, je hebt gevlogen of je rijdt een, een, een dieselauto of ja. dan ook. Dus dat is het gevecht met het systeem, ja. En, en daarom heb je beide nodig. En ik, ik geloof echt dat je dat je mensen, dus, dus, change agents altijd nodig hebben. Mensen die het goede voorbeeld kunnen laten uh, geven, die die ook markten vergroten voor duurzame ondernemers. He, dat die ook makkelijke producten kunnen maken. Dat die ook meer klanten hebben. Dat mensen ook af en toe bereid zijn daar meer voor te betalen. Dus dat heb je allemaal nodig om uiteindelijk het systeem te veranderen. Maar je hebt ook systeemverandering zelf nodig om dat verder te brengen. Alles is een is een markttransactie geworden. Ja. Dus uh, kinderopvang is daar op een gegeven moment bijgekomen. En, en steeds meer facetten van het leven zijn vermarkt. vermarkt. Ja. En helemaal in de gedachte van uh, markten zijn efficiënt. En dus we gaan de zorg vermarkten, we gaan alles vermarkten. Um, maar wij weten, op het moment dat we ergens een prijs op plakken... zien mensen het ook als een transactie. En dan is de relatie minder belangrijk. Het bekende voorbeeld, wat ik volgens mij altijd gebruik, is in, in, in Israël, met de kinderopvang, kwamen ouders altijd de kinderen te laat ophalen. Um, en toen dachten ze van, weet je, we laten ze gewoon een boete betalen. Dus wat was het gedrag? Er werden nog meer kinderen te laat opgehaald. Want mensen zagen dat gewoon, oké, okay, we betalen voor dat we laten kunnen ophalen. Ja. Een extra bedrag voor de kinderopvang. Ja, prima. Ja. Nou, dus, terwijl de bedoeling natuurlijk precies andersom was. Ja. En dat is, dat is prima. Dat is precies wat je krijgt met vermarkten. Het omgekeerde is dus, en wat je dus mist, is die relatie. En die wederkerigheid en die vanzelfsprekendheid en dat, dat gemeenschapsgevoel. Wat uh, zeker historisch gezien uh, vaak veel belangrijker is. Het is alleen, in ons huidig tijdsgevecht zien we dat als niet meer efficiënt. Maar we hebben ook gezien, en dat, dat was wat ik vorig jaar, zeker in het begin van corona toch dacht, dat we ook wel hebben gezien dat een heel efficiënte inrichting van de maatschappij eh, niet weerbaar is, niet resilient is. Terwijl een, een socialere inrichting, dus dat je minder via de markt doet, maar meer via sociale netwerken, vaak veel... Veel weerbaarder is. Dus. Bedoel je met de gemeenschap? Eigenlijk? De gemeenschap, ja. ja dus, dus, dus terug kunnen vallen op je gezin, op vrienden. Veel meer in, in, in uh, verenigingsverband ja. of in groepsverband doen. Um, en, en dat zie je ook. En dat is natuurlijk... Hè, wij, wij zijn extreem vermarkte economieën die heel efficiënt zijn. Ook heel erg rijk zijn. Maar ook weinig weerbaar zijn. Als je dat vergelijkt met, met minder ontwikkelde landen... waar vaak gemeenschappen juist wel veel sterker zijn. Die kunnen ook veel beter omgaan met de crisis zoals wij die nu hebben. Uh, ook omdat het, ni het niveau lager is, maar ook omdat ze veel, meer, veel ja. sterker in hun gemeenschappen zitten. Dat is ook wat uh, Kate uh, Roberts zegt, volgens mij, Een donut-economie. economie bestaat uit de markt, de staat, het huishouden en de gemeenschap. Ja. ja, ja, ja. Um, in een stuk van, uh, van de Triodos Bank uh, staat eigenlijk, nou stel dat, het uh, gaat ook over groei. Um, stel dat het niet lukt met de circulaire economie, uh, dan moeten we het misschien over degrowth uh, gaan hebben. Um, met andere woorden, de circulaire economie kan iets doen met de groei van onze economie. Ik wil daar heel even naartoe. Uh, kun jij de relatie eens leggen tussen wat we economische groei uh, wat we met economische groei bedoelen en de circulaire economie. Ja, dat is wel, dat is wel een interessante... Ik, ik denk hier al zeker acht jaar over na. En dat begon toen ik bij, Rabo wer bij Rabobank werkte. Toen iemand naar mij toekwam, toen was circulaire economie net nieuw. En zei, jij bent een econoom, ho hoe werkt dat? En toen, en toen werd nog gedacht, en het wordt nog steeds wel eens gedacht... dat het een groeistrategie is. Dus als je circulair wordt, dan ga je groeien. Ja, misschien op bedrijfsniveau kan dat goed zijn. Maar nog interessant om te Ja, maar te op, op ma als we het hebben over macroniveau... wat gebeurt er dan op macroniveau? Je hebt een aantal strategieën in circulaire economie... waarbij de basisidee is dat je alles wat je hebt gebruikt uit de natuur... zo lang mogelijk wil gebruiken. Of je wil eerst zo min mogelijk ervan gebruiken... en alles wat je dan gebruikt hebt, wil je dan hernieuwbaar gebruiken. En alles wat niet hernieuwbaar is, wil je zo lang mogelijk gebruiken. Mm -hmm. Ofwel de materialen, ofwel de producten, maar dat is, dat is wat je probeert. Nou, als je dat nou vertaalt naar macro-economie, dan zeg je aan de efficiency kant, dus zo min mogelijk gebruiken, dat is een prima strategie. Dat is gewoon een economische strategie. Dat betekent gewoon meer efficiëntie. Wat is efficiëntie? Dat is het huidige systeem. Uh, uh, nog, wat bedoel je dan met zo min mogelijk gebruiken aan resources? Ja, aan resources. Okay. Je, je wil gewoon zo min mogelijk... Uh, je wil gewoon zo efficiënt mogelijk werken met alle inputs. Nou, dat snapt iedereen. Dat is gewoon standaard economie. Daar dus hou je gewoon meer winst over als je dezelfde producten maakt. Hartstikke mooi. En, en dat zie je dus ook als je kijkt naar de circulaire economie. Dat werkt prima, dat soort strategieën. Kun je je voorbeeld geven? Um, nou, Gewoon heel simpel uh, reststromen verwaarden. Zoals we dat dan noemen. Hè, van je, hebt, je hebt iets wat eerst afval was en je weet er een bestemming voor te verzinnen. Ja, helder. Nou, ja. Dan, dan levert eerst wat, wat geen waarde had, levert waarde op en je blijft alles efficiënt doen. Maar dat is, dat is nog steeds het huidige systeem. Ja, want want en... wat er dan economisch gebeurt, iets wat geen waarde had, krijgt waarde. Dus dat is een plus voor economische groei. Ja, precies. Dus, dus met die circulariteit ontstaat er economische groei. Ja, maar dit is de tegelijk... transactie. Ja, en het is gelijk een lock-in in het huidige systeem. Het ja. is geen systeemverandering. Het is een lock-in in het huidige systeem. Want je bent het huidige systeem alleen maar verder aan het optimaliseren. Echt circulariteit, en dat, waar staan die boekjes vol van? Dat is het. Laten we, laten we een ander voorbeeld nemen: het beter benutten van spullen. Dus uh, deel-economie, maar, maar nou, laten we één voorbeeld nemen, het levensduur verlengen van een product. Mm -hmm. Dat is makkelijk, lekker makkelijk. Ja. Wat betekent dat als je dat met alle producten zou doen? Dat betekent dat je minder verkoopt. Hè, het zijn dezelfde producten ja. die je zorgt alleen voor. Minder ze, transacties. Dat ze, ja. ja, minder transacties. Wat meet je met economisch groei? Het aantal transacties. Ja. In een bepaalde tijdseenheid. En nou, in, in die bepaalde tijdseenheid heb je minder transacties. Dus dan, uh, dan heb je vanuit dat oogpunt minder economische groei. Als je dan vervolgens gaat zeggen: van oké, okay, ja, maar we krijgen het alleen maar voor elkaar als wij gaan repareren. en dan reparatiediensten hebben. dan zou dat een tegenwicht kunnen bieden tegen het verlies aan economische groei. Hè? Van Je gaat minder verkopen, maar je hebt meer reparatiediensten. Dat ja. is ook economische groei. En per saldo kunnen we meer hebben. Is dan ja, dag. dus wederom economische groei ja, gerealiseerd. En, en dan zeg ja. ik, ja, maar dat gaat nooit in een economisch systeem gebeuren. Want dat is gewoon niet efficiënt. Want welke gek gaat nou iets kopen... waar je vervolgens nog meer moet betalen voor reparatie? En dan ben je uiteindelijk slechter af. Er zijn trouwens wel mensen die het doen, die een swapfiets hebben. Want die doen dat, hè. Die zijn economisch echt superdom bezig... Um, behalve, en dat is natuurlijk de crux, en daarom is het ook niet uh, efficiënt, omdat zij eigenlijk een premie betalen om die fiets kapot te maken. Want ja, je koopt een aflaat. Ja. En dat is dus weer niet circulair. Het is wel een circulair principe, maar het leidt uiteindelijk niet tot minder resource use, want al die fietsen moeten weer gerepareerd worden en het is uiteindelijk niet efficiënt. Ja, ja, ik, ik, ik, ja dit, ik, vind het, ik vind dit lastig, hè? Omdat, het, uh, omdat het gaat over... Uh, we willen eigenlijk misschien wel af van economische groei, maar een, binnen die circulaire economie, bepaalde onderdelen binnen de circulaire economie, zorgen wel voor nou, de... economische groei. Dat is wat je dat is wat je op dit moment ziet, ook in de Tenminste in de in als je het gaat meten, zoals we het meten. Ja, maar de, maar dat is ook wat je ziet in de studies over economie, of over circulaire economie op dit moment. De de je hebt in de circulaire economie heb je allerlei strategieën. Hè? We hebben net een paar besproken. Van je kan uh, efficiëntere inputs, je kan levensduur verlengen, ja. je kan delen, uh, je kan repareren en allemaal. All the nou, REES. All the re's, Je hebt er tien. En dan zie je dat de, de laagwaardige resources dus die op recycling en dat soort dingen zitten... die kan je prima doen, want dat is optimalisatie van het huidige systeem. Maar al die hoogwaardigere, die eigenlijk meer um, duurzaamheid opleveren, die lukken niet. Hoe komt dat? Omdat dat tegen de marktprincipes ingaat. Ja. <laughs> dat is het probleem. En als je hem dus omdraait, hoe kan je dat dan wel doen? Ja, dan moet je bepaalde dingen dus ook weer echt niet doen om alleen maar circulair te worden. Want wat zou, wat zou echt helpen met een heleboel dingen... als je de default omdraait? Dat de default niet een, produ de default niet een product is... wat je uh, meteen weer kan weggooien... maar dat de default een circulaire optie is. Nou, in zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Ja. ja. Um, jij zegt, uh, dat heb ik je volgens mij in de podcast ook horen zeggen... je hebt hier acht jaar uh, uh, over gedaan. Tot welke conclusie uh, kom je? Um, dat er, uh, Als het gaat over circulaire economie ten opzichte van economische groei. Dat, dat een wilde economie echt circulair worden, dan moet die krimpen. Dan is het geen groeistrategie. Want dan is het wel een economie met circulaire principes en strategieën. Maar het is geen economie die minder grondstoffen gebruikt. Ja. Dan, dan zeg je dus eigenlijk ook wat in het triodelstuk staat... Uh, dat we het met circulariteit alleen niet gaan redden. En dat het uiteindelijk op, uh, zal aankomen op degrowth. Op een krimping van de economie. Ja, dat ligt wel... Uh. En dan ook weer allerlei nuances van waar zit die krimp dan? En, uh, en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dus daar zitten wel allerlei nuances in. Hè? Van, je kan natuurlijk prima in Nederland blijven groeien... Um. En Ook in de circulaire economie. Dan zeg je van ja, we gaan geen spullen meer maken. Dat gebeurt weet ik veel ergens in, o in Azië. Yeah. Daar krimpt het. Maar wij hebben extra reparatiediensten. Dus Nederland groeit. Ja, dus, dus, dus dan zeg je eigenlijk op macro-economisch niveau moeten we krimpen. Maar op sommige plekken kunnen vreemd. economieën ja. nog groeien. Het moet alleen de balans moet uitslaan naar een krimping. Ja, en, en, en dat is wel een van de problemen in de circulaire economie... dat je ziet dat de, de, de productie... het zit heel erg in... je wil minder productie. Waar zit de productie mondiaal? nou Die zit voor een minder groot deel in, in de rijke landen. Ja. Dus het is ook meteen weer een verdelingsvraag. En dan wordt het zo lastig... dat hebben mensen echt geen zin om over na te denken... en zeggen ze... ja, dat is toch allemaal leuk, joh. Ja, ja interessant. Um, even naar... Um, als het gaat over economische groei... Uh, over... Uh, Um, moeten we gaan voor economische groei of niet? Moeten we krimpen of niet? Um, dan komen we ook heel snel bij de financiële sector uit. Uh, die een grote rol speelt natuurlijk in het meten van economische groei. Um, in het land van kleine buffers, ik weet niet of je het boek uh, kent. Uh, wordt gezegd, die twee werelden zijn compleet uit elkaar getrokken. De reële economie en de financiële ja. markt. Jij, uh, economie, jij bevindt je in de financiële ja. economie binnen de bankenwereld. Um, welke rol zie jij voor de financiële sector in dit verhaal? Um, nou, eerst, je, je verwijst naar het boek van Dirk Bezemer. Ja. Wat um, ik echt een fantastisch, ja. voor mij als leek, zeg maar, op economie vond ik het echt een goed boek. En, en wat hij daarin ook laat zien, en dat, dat is een hele stroom in de, in de, in de literatuur, um, dat inderdaad de financiële sector losgezongen is van de reële economie. Ook pas geleden nog een McKinsey-rapport waar ze de balans van de hele wereld hadden gemaakt. En ook gezegd dat de financiële waarden 50% harder zijn gegroeid dan de reële economie in de afgelopen 20 jaar. Ja. Datzelfde sommetje had ik afgelopen weekend voor Nederland gedaan. En dan zie je in de afgelopen 10 jaar dat het in Nederland ook een kwart harder is. Ja, 25%. Is. Dat had ik toevallig ja. vanochtend in mijn column. Ja. Ja. Um, ja. Maar dat is hetzelfde sommetje. En, en waar, waarin je dus eigenlijk zegt van ja, maar de de financiële waarden zijn losgezwongen van reële economie, economische activiteit. Terwijl dat altijd de basis zou moeten zijn van wat je in het financiële systeem hebt. Ja, ondersteuning van de reële ja. economie. Ja. Ja. En dat is een heel groot risico. Dat is een risico dat je nog een keer een financiële crisis krijgt, die me vrij reëel lijkt. Um, en ook dat mensen op een gegeven moment niet meer vertrouwen dat het financiële stelsel uh, houdbaar is. En dat zien we nu ook natuurlijk, dat zien we al heel lang, dat zien we al zeker tien jaar. Het antwoord van, en dan spreek ik wel echt het antwoord van Triodos, maar dat is ook mijn werk, is dat wij proberen bij elke investering of financiering die wij doen, wel te kijken naar de reële economie. Dus wij, wij beleggen bijvoorbeeld niet in uh, financiële instellingen, en dan gaan we heel die balans bekijken waar wij, waarvan wij vinden dat ze iets toevoegen aan de reële economie. Dus als ze dat niet doen, dan gaan we er niet in, in beleggen. Want dan ja, dus... zien we dat verband niet. En dan zien we dus ook niet waarom wij daar geld in zouden moeten stoppen. Want wij willen positieve impact maken met ons geld in de reële economie. Ja, dus jullie zijn eigenlijk verantwoordelijk voor een bepaalde allocatie van geld. En jullie beslissen dan geld naar projecten, organisaties, instanties te schuiven. Eh, die ondersteunend zijn aan de reële economie. Zoveel mogelijk. En dat is, dat is ontzettend lastig, hè? want wij hebben natuurlijk ook hypotheken. En je ziet die huizenprijzen in Nederland. En dan, dan, dan zeggen mensen. Of, of eigenlijk het is het niet alleen het Nederlands fenomeen. maar het is eigenlijk in de hele westerse wereld aan de hand. dat je ziet dat huizenprijzen gigantisch hard stijgen. En dan zeggen mensen: van ja, maar dat is allemaal te verklaren vanuit de, de zogenaamde fundamentals. Hè, vanuit de fundamentele uh, oorzaken. En dan zeggen ze: ja, en een daarvan is rente. En de rente is uh, nou, nog voor de hypotheekrente nog net geen nul. maar ja. uh, in, in Denemarken is hij al negatief. Ja, laag in ieder geval. En dan zeggen ze, ja, maar dat is een fundament. Nee, natuurlijk is dat geen fundament. Dat is, een, dat is een, een artificieel construct van centrale banken die hebben ingegrepen in een, in, een, in een financieel stelsel. wat alleen maar bubbels verder opblaast en wat de risico's alleen maar doet toenemen. Maar ik wil wel zeggen, van zelfs voor, voor wij zijn onderdeel als schuldens van een financieel stelsel. Ja. Dus wij hebben daarmee te maken. Dus als wij iemand een hypotheek geven, kunnen we dat allemaal keurig netjes doen en het moet allemaal duurzaam zijn natuurlijk. Maar eigenlijk werken wij er natuurlijk ook mee. Exact, ja. <laughs> dus ja. ja, en daar kun je niks aan doen dan. Ja, maar hoe, hoe kijk je daar dan naar, dat je daar dan wel aan meewerkt? Nou ja, je, je, je wil, uh, kijk, wij proberen dat dan op zo'n manier te doen... waarvan we zeggen van ja, het gaat om de positieve, het gaat om de duurzaamheid... dus we geven dan een duurzame hypotheek en we doen dat wat, wat prudenter wellicht dan anderen. Um, en dat is wat je kan doen, um, en je bent onderdeel van het systeem. Dus in dat, dat geval moet je ook volgens die regels spelen. Je bent ook onderdeel van het systeem in, in het idee dat wij als Triodos ook winst moeten maken voor onze stakeholders. Voor onze certificaathouders. voor, voor ons, uh, ja, moet, Mijn salaris moet ook betaald worden. Dus dan moeten we ook iets mee. En we hebben geen bonussen en zo. Dus we proberen daar al, we proberen er al anders mee om te gaan. Maar je zit in een systeem. En daar moet je ook volgens mij niet voor weglopen. Maar je moet daar wel heel transparant over zijn. Dat dat is zoals het is. Dat je probeert daar de grenzen op te zoeken. Dat je probeert te laten zien hoe je kan veranderen. Um, yeah. Maar ja, dat is... Toch, uh, it, it, it, dit vind ik interessant. Want um, ik als... Um, best wel radicaal denk ik soms... Nou, volgens mij zijn banken instanties... die ervoor zorgen dat de economie blijft groeien. Omdat als een bank ervoor kiest... Dus net kwamen we tot de conclusie van... misschien is een verkleining van de economie belangrijk... maar banken dragen bij aan het vergroten van een economie... omdat ze geld schuiven naar bedrijven... ook al zijn ze duurzaam bezig... die uiteindelijk daarmee groter kunnen worden... meer producten kunnen verkopen... innovatie kunnen aanjagen... het geld weer aan de aandeelhouders van bedrijven kunnen geven. Dus uiteindelijk met investeringen aan zich, gewoon van een afstand... wordt er bijgedragen aan economische groei. De, heel radicaal ja, gedacht. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Dat zou kloppen als je, als je alles zou investeren en financieren. En misschien is dat ook de rol van Triodos. Uh, je hebt een verschil tussen macroniveau en, en wat je doet met een bedrijf. Kijk, ik denk dat we op macroniveau minder activiteit, economische activiteit nodig hebt, hebben. En dat betekent dat sommige delen okay. van de economie die mogen wegvallen... En andere delen moeten groeien. En die delen die moeten groeien, die moeten minder hard groeien dan wat er wegvalt. En dan heb je per definitie heb je een krimp van het totaal. Nou Wat wij dan bij Triodos kiezen, hè? Dus, ja, niet in fossiel, niet in een heleboel sectoren. We zijn daar heel strikt op. Maar andere wel. Omdat die juist moeten groeien. Um, omdat je daar de positieve impact verwacht. Um, en dat zijn de keuzes die we maken. En het is ook zo dat als jij... Kijk, het is niet ons geld, het is het geld van onze klanten die wij investeren. Dus het um, En daarbij wil je impact voorop. Dus je wil dat verhaal over een transitie en, en, en de keuze die je maakt, dat is het belangrijkste. Maar je wil natuurlijk ook wel dat mensen op zijn minst hun geld terugkrijgen. Ja. Want anders ja. hebben wij ook geen klanten meer en dan kunnen wij onze rol ook niet spelen. Ja. Dus je, je probeert voor een deel ook volgens die spelregels te spelen. Maar dan nog kan je prima... Denk ik als financiële instelling. Met keuzes die je maakt. En bepaalde dingen niet te doen. een rol spelen in een krimpende economie. Hoe? Nou, door de hele grote sectoren ook niet te financieren. Ja, Oké. Okay. Okay. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog het stukje. Uh, uh, Wellbeing, het sociaal domein. Uh, uh, ongelijkheid. Waar het heel moeilijk is. Om als bank. Uh, geld in te investeren. Omdat het weinig. Oplevert. Bij wijze van spreken, als je in Nederland kijkt... een miljoen mensen zitten op de armoedegrens. Ik geloof een half miljoen echt eronder nu. Um, moeten we dan niet naar een systeem... waar gewoon geen businessmodel achter zit... maar gewoon als die ongelijkheid zo bijdraagt... aan allerlei problemen in de wereld... dat we gewoon die mensen geld geven... in plaats van uh, dat er daar een businessmodel achter moet zitten. Ja, nee, dat klopt. Um, ik denk dat... Was dat lang... Ja, nou, een van de grootste problemen... dat was ik van het weekend aan het bedenken. Um, een deel van de aanpassing... dat is een beetje een moeilijk verhaal... maar een deel van de aanpassing die we nu hebben na een crisis... is dat uiteindelijk de private schulden hoger zijn. Dit sluit ik aan bij het, bij het verhaal van Dirk Bezemer. Het is het ja. verhaal van Steve Keen, uh, hoogleraar uh, in Australië ergens. Ja. Um, maar dat komt omdat we de arbeidsmarkt... Het, aanpassings, het, het afvalputje laten zijn voor de aanpassing in de economie. Dus niet, en de bedrijven die schuiven zeg maar alles naar die arbeidsmarkt als ze moeten aanpassen. En uh, ook financiële instellingen die zeggen van ja, maar uiteindelijk moet je, je geld gewoon terugbetalen. Dus die schulden die worden dan hoger. hoger ja. Hoe kan je dat voorkomen? Door een basisinkomen te geven. Door dat afvalputje minder groot te laten zijn en mensen meer zekerheid te geven. Maar dat is geen verdienmodel. Dat, is, dat, dat gaat meer over institutionele inrichtingen. Ja. Ik denk nog steeds wel dat uh, ook banken en financiële instellingen... wel degelijk een rol kunnen spelen bij ongelijkheid. Um, ja, interessant. En, uh, uh, nou, en, en dat? Dat, dat zit voor een deel ook aan de bovenkant. Uh, dat je zegt van ja, maar een CEO met, uh, met een hoger salaris... dan 100 keer het mediane salaris... daar gaan we gewoon geen geld aan geven. Ja. ja. Dus, dus je kan een bovengrens stellen. Een ja, dat dus is keuze maken waar je je geld bovengrens. naartoe doet. Ja. En, en je kan, um, en, en dat doen we bij Triodos natuurlijk vooral in... Uh, in, in wat armere landen, met microfinanciering. Mensen toegang geven tot, tot economische activiteit. Uh, en dat is wel degelijk heel belangrijk voor het bestrijden van armoede. Dus je kan op een aantal niveaus... en, ja. en ook met inclusie, je kan op een aantal, met sociale inclusie... je kan op een aantal dingen, een aantal facetten wel dingen doen. Maar ik ben het ook met je eens. Uh, uiteindelijk is het ook een politiek vraagstuk. En geen ja. businessmodel. Ja. ja, nee, precies. En... Um... Heel heel scenario gedacht. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Um, want ik geloof dat uh, Christian Velber uh, daarover spreekt in zijn boek uh, dat banken helemaal geen um, uh, winstgevende instellingen moeten zijn. Maar dat we daarvan af moeten: dat het eigenlijk democratische, misschien wel overheidsinstellingen moeten worden. Dat we af moeten van die winstgerichte banken. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat, dat, dat is niet alleen hij, maar dat is natuurlijk al heel lang. Kijk, je, je kan zeker voor je betalingsfunctie en een deel daarvan, betalingsverkeer, kan je zeggen dat is gewoon een nutsfunctie. Dat is helemaal, uh, waarom, waarom zouden banken daar geld mee moeten verdienen? Um, dus ik zou heel erg willen kijken naar de verschillende functies die een bank heeft bij de verschillende uh, instrumenten. Maar wat ik ook vind, uh, ik denk dat het heel slecht is als elke bank beursgenoteerd zou zijn. Dus ik ben veel meer van de school van je moet een diversiteit, genoeg diversiteit hebben in, in een bankenlandschap, dat je verschillende soorten banken hebt met verschillende eigenaars en eigendomsvormen. Um, en dat dat de keuze geeft, in ieder geval aan mensen, om te kijken van ik ga liever bij die uh, uh, coöperatieve bank of bij ja, Triodos of weer een ander model uh, dan, dan bij die beursgenoteerde bank. Ja. Uh, maar het probleem daarmee is, en dat is wel echt een probleem op dit moment, niet alleen in de financiële sector, maar in de hele economie, dat alles wat groot is alleen maar groter wordt. En diversiteit, of je het nou hebt over big tech of de financiële sector uh, of, of waar dan ook, dat alles wat groot is alleen maar groter wordt. Uh, neem een, een BlackRock, uh, wat een monster is van een asset manager met inmiddels, uh, volgens mij las ik laatst, uh, 10 biljoen, dus, dus 10.000 miljard dollar assets onder management. ja. Yeah. Uh, waardoor zij zoveel invloed hebben en waardoor er uiteindelijk voor klanten ook zo weinig te kiezen is. Maar het geldt ook voor Nederland. Hè. We hebben gewoon een paar hele grote banken in Nederland, die uh, ook nog eens beursgenoteerd of half beursgenoteerd zijn, waardoor de businessmodellen op elkaar gaan lijken, de toezichthouder verwacht van iedereen hetzelfde. En dan valt er ook niks meer te kiezen. En ja. dat is wel een probleem. En dat is eigenlijk hetzelfde probleem als we net over hadden met die markt versus... Um, gemeenschap of uh, sociale relaties. Als je alles efficiënt volgens de markt gaat, gaat doen, dan wordt alles heel efficiënt, maar wordt al, alles hetzelfde. En is er ook weer weinig te kiezen en is er weinig weerbaarheid. Dus het is eigenlijk exact hetzelfde probleem. Als jij, um, je bent natuurlijk met investeringen bezig uh, vanuit triodels. Als jij kijkt over, als alles mogelijk zou zijn. Um, en jij zou elke richting op kunnen met triodels die je maar zou willen met je team. Wat zou dan Triodels over tien jaar van bank zijn? Ja, daar, daar, ga ik natuurlijk, daar gaat uiteindelijk de raad van bestuur over bij ons. Hè? Dus ik, ik kan alleen maar hierover vanuit strategie uh, uh, spreken. <laughs> ja. Maar als even heel mezelf ook indenken, indekken. <laughs> je weet me nooit uh, waar dit... Ik, ik snap het. Het is ook helemaal aan het einde van de podcast. Dus misschien ja, luistert niemand. niemand vol. Dus dus scheelt. <laughs> um, nou, ik denk dat je... Um, dat het altijd gaat om de volgende stap die je, die je kan nemen. Die je kan nemen uh, in de keuzes die je maakt als, uh, als, als investor. En, en wat mij heel erg interessant lijkt, is. En waar wij over nadenken, zijn we nog geen flauw idee. van hoe kan je dat nou dat community-idee. Van, van netwerk van andere mensen, hoe kan je dat versterken zodat je op een andere manier om kan gaan met, met, met geld uiteindelijk? Dus dat, het, dat, het niet, dat wij meer een soort ecosysteem creëren... Ja. waarbij je faciliteert in geld... en dat je me, like-minded mensen probeert te verbinden... dan dat je alleen maar bezig bent met je bankaire functie. Ja, mooi. Nog, ja, nog, kun je nog iets, iets meer over nou, zeggen dat, wat dat, daarin gedachten... Dat is? je dan, om maar een voorbeeld, dat hadden we het laatst ook... Dat, dat je probeert eventueel met alternatieve waarden gekoppeld... aan alternatieve valuta... proberen zo'n gemeenschap te versterken. Hè? Dus dat, dat, dat je niet alleen maar... in monetaire waarden handelt... maar ook in duurzaamheidswaarden. Uh, en dat mag allemaal... Uh, op de blockchain staan. Ik weet allemaal nog niet precies hoe dat gaat werken. Maar dat je dus vanuit wat je bent... en wat ben je dan als bank? Dan ben je eigenlijk een... Uh, een, een allocator van waarden. Ja, okay. Dus niet alleen monetaire waarden. Laten we het even verbreden. En je bent een betrouwbare partner daarin. Want hè, betrouwbaarheid is belangrijk in de financiële... Hè, de, er worden jouw dingen toevertrouwd. Dus het is ook te fijn als je dat terugkijkt. En, en dat je daar een rol in kan spelen. Zo'n een, een zo makelaar in een ecosysteem over waarde. Ja, dus even vertalen naar, naar de praktijk. Je ziet nu bijvoorbeeld ontstaan dat uh, mensen samen stukken land uh, toe-eigenen... Dat blijkt dat daar veel beter voor gezorgd wordt, omdat iedereen verantwoordelijk is, een ja. eigen ecosysteem, eigen economietje creëert. Wat zou Triodos daar dan in kunnen betekenen? Nou, dat je, dat je bijvoorbeeld uh, helpt met de crowdfunding van een initiatief. Waar uiteindelijk mensen gemeenschappelijk eigendom zijn van of een land of een bedrijf of wat dan ook. Dat je mee helpt denken, dat onze rol als trioders is mee helpen denken over hoe je dat kan opzetten, hoe je dat kan, kan regelen. En dat je ook de goede betrouwbare partners daarbij kan helpen zoeken. Ja, je wordt meer een facilitator, meer dan alleen een, een, een regelaar van het geld. Ja, ik denk dat je, dat je daarover moet nadenken wat dan de rol is. Want eh, het regelen van geld wordt uiteindelijk ook ontzettend plat in deze tijd. Ik bedoel, Het gaat om efficiëntie. Het gaat niet, het, en, en het bestaansrecht van Triodos is eigenlijk alleen maar als je daar iets aan kan toevoegen. Mensen weten nu bij Triodos, als je bij Triodos belegt, dan is het echt super duurzaam. En zo zou je dat ook op andere plekken kunnen doen. Dit was aflevering 3 van Met Andere Ogen. Een podcastserie van het Center of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van de Hogeschool. In de volgende aflevering praten we met Hanen Abaidi. Met haar onderzoeken we een inclusieve economie en manieren om daar te komen. Laten we mythen in de economie ontmaskeren en mogelijkheden voor de economie van morgen sterker maken. Dank voor het luisteren.